4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Adeline van Mier. Ja, eh... Uh... Volgens mij zouden we vannacht eigenlijk een bijdrage van toneel op het Barre Land uitzenden. Dat beloofde in ieder geval Martijn Nieuwerf twee weken geleden. Maar ik heb niks meer gehoord. Nou, dat komt vast wel goed. Er gaat zeker iets komen, maar het is er nog niet. En lieve mensen, niet boos worden. Ik schuif uh, um, Paul Vlaanderen even een weekje door. Want ik heb een onderhoudend kunstuur voor u. Dat had ik u ook al beloofd. Beeldende kunst op de radio. Nou, dat vind ik altijd een uitdaging, hè. Op onze site www.adelinevanlier.nl kan je gelijktijdig de beelden bekijken die in het komende uur besproken worden. Nou, bijna allemaal heb ik ze kunnen vinden. En sommige heb ik zelf gefotografeerd, maar de meeste zag er niet uit. Maar sommige wel. Nou goed, ga maar kijken. Ik weet niet of het werkt hoor. Maar nou, anders fantaseert u er maar iets moois bij. Of u of bekijkt morgen op uw gemak die site. En dat is ook wel leuk. Vorige week eh, bezocht ik de realismebeurs in de Amsterdamse Passengers Terminal. En eh, eerst heb ik zelf wat rondgestraald. En toen had ik het geluk uh, dat de schilder Sam Drukker, kunstenaar van het jaar 2010 en 2011 trouwens... te ontmoeten bij de stand van zijn galerie en als Galerie Mokum... om vervolgens met hem over die beurs te lopen. Gaat u mee met mij op speurtocht? <truid> Thijs Jansen, wat is dat voor kiep? Thijs Jansen, ja, die, dat is de jongste. die is Nog geen 25, maar hij heeft al grote prijzen. Hoe schrijf je dat werk van hem? Nou, het is fijn schilderkunst, om te beginnen. Het is heel, heel, heel, heel, heel precies geschilderd. Hè? Zijn onderwerp is uh, ja, de eenzaamheid van de mens, het alleen zijn. Met een heleboel humor uh, vertolkt vind ik zelf. Deze is wel heel mooi. Je ziet dus een zolderkamer, daar staat raam open, weet je zo'n tuimelraam. En uh, daar staat een grote telescoop voor. Maar in plaats van dat die telescoop dus naar boven is gericht, om de sterretjes te observeren, is die naar beneden gericht. Dus waarschijnlijk gericht, ja, ik zeg dan maar op de badkamer van de buurvrouw. Ja, en het is dus een soort... Verlaten uh, jonge mannenkamer. Je ziet nog kinderbehang. Uh, ja, wat zie je wat? De wat Flintstones. Wat? Bar, Barney en uh, Pebbles zie je. En Dino. Dino heet Wilma, die Wilma. Wilma Fred. En dan staat er een stapeltje platenhoezen in de, in de hoek. En dan is die dat kind eigenlijk al wat ouder. Een jaar veertien, een soort hard rock, iets achter staat daar. Ja, en dat, ja, het, het ziet er heel leeg uit. Die man, zeg maar, de, de figuur zelf is ook niet aanwezig, behalve dan dus. Aan zijn telescoop en dat raam. Hè? Nou, De vraag is dus van... heeft hij nou eindelijk zijn jeugd zeg maar, achter zich gelaten? Is, is hij eruit gestapt? Is hij het echte leven aangegaan? Ik denk het wel. Bedenk jij dit nou allemaal zelf? Of, ja, natuurlijk. Uh, want hij, hij levert gewoon zo'n schilderijtje in. En uh, jij maakt dit verhaal erbij. Nou ja, schilderijtje. Kijk, uh, nou, zo groot is uh, het niet. Uh, he? het, nou, naar formaat is het uh, niet groot. Maar naar thematiek, uh, zeg maar. Uh, naar, naar, naar, naar de combinatie van... Alles wat vreselijk is in iemands ja. bestaan. Ja. En uh, ja, toch ook weer de, de relativering daarvan. En dat je toch jezelf maar als je ja. met je, uh, aan je eigen haren om, omhoogt. Het zijn vrolijke schilderijen. Tenminste, ik word er vrolijk van. Ja. Maar dan weet je wat het grappig was? Ja. loop nog even mee. Want ik kwam hier bij jouw stand. En ik keek hier op de muur. En ik denk, wat is dit nou voor, voor eigenlijk schilderijtje? Want dit is het allereerste wat ik zag. ja. Dat is Gerard Joling. Ja, nou ja, dat is iemand om wie heel veel mensen heel hard moeten lachen. Ik ook af en toe. Ja, ja, nou, dat niet per se, maar het verbaasde me echt zo'n klein schilderijtje van ja. uh, 10 bij 20. Ja. Ja, ook van het, Thijs Jansen. Nou, het, hoeft, het hoeft ook niet groter, want het is een heel monumentaal prachtig, uh, sprankelend portret, zou ik zeggen. En dat kun je natuurlijk ook twee bij één meter doen, maar dat hoeft helemaal niet. Het, het is een soort kleinood, dat zet je in de kast. Maar hoe verhoudt zich dat tot de rest van die werken die over die eenzaamheid gaan? Gerard Joling? Ja, kijk, Gerard die hangt hier weer om, om de andere schilderijen, om moet je zeggen, te relativeren. De Vrolijke Nood, noem ik hem. Maar je bent het met me eens dat het een beetje uit de serie valt, hè? Niet wat techniek betreft. En, uh, of zou hij er ook iets mee nou willen ja, zeggen? dat hij ook nou wel. Nou ja, kijk, Gerard Joling uh, is, is, in zek, uh, is in hoge mate ook een absurde figuur als die verschijnt op de buis. Ik bedoel, het is geen doorsnee karakter op de buis. Dus zeg maar de, de, de lichte mate van vervreemding en absurditeit die in al die schilderijen spreekt. Kijk, naast Gerard Jorling hangt een schilderij van een winkelschap. Dan zie je een lege winkel. Uh, er staat er nog net op één plank een, een oude senseo met, een, uh, een, met daarnaast een waterkoker. Nou, Dat is een soort romance die zich daar nog afspeelt. <lacht> ja. Met achterin wat, wat platte beeldschermen. Ja, het is een heel intrigerende schilderij. En deze dan, deze twee... Uh... Het is een donker landschap. Ja, je ziet een, een bankje ergens tussen ja, met de borstjes. Ja, twee van die ja achtige types. Uh, met van die, van, die, van die boots, weet je wel. En die die truitjes, zwarte jekkies, ja. En dan van die kale koppies. En dan ja, houden ze heel teder elkaars handje vast. Dus ze zijn eigenlijk twee grote lieve mama-jongens. Een vrolijk vrolijkmakend schilderij. Titel: Een romantische avond. Zo, viel ik met die Thijs Jansen direct met mijn neus in de boter. Al snel stuit ik op een van die vele stillevens die het zo goed doen op deze beurs. Even goed kijken hoor, want wat is hier precies mee aan de hand? Wat denk je, is de foto of is het nou geschilderd? Ik word gek. Wat denk je? Ja, ik, euh, het is wel een hele aparte techniek, maar het, zal wel, het, is, het is niet geschilderd, denk ik. Nee, het zijn plastic bloemen, dat is het. Denk Alles ik. Dat is het. Alles is van plastic. Geinig, hè? Maar ik vind het toch wel verwarrend. Want Dan heb je zoiets van, is dit nou geschilderd of is het gefotografeerd? Want allebei hangt op deze tentoonstelling. En dan kijk je langer, langer. En dan, Ik had het door, ja. Plastic. Ja. Nee, het gaat erom dat vroeger werd natuurlijk alles geschilderd wat vergankelijk was. Ja. En tegenwoordig hebben we alles van plastic, dus niks is meer vergankelijk. Nou, ik wel nog, hoor. Ja, oké, okay, maar qua deze setup. Ja. En daarnaast is het ook nog heel moeilijk om al die bloemen te vinden. Het zijn antieke bloemen van plastic. Tegenwoordig is alles van zijde. Oké, okay. maken ze niet meer van plastic? Nee. Nice. Oh, ik heb nog zo'n hele niet. grote bos. Dat is... Uh... Daar is de fotograaf heel blij mee. Want hier hangen er nog meer. Nou, als ze ze bij mij wil komen lenen. Ik Kijk. heb ook een heleboel uit Rusland en zo van die plastic. Ja. Kijk, bij die zie je het ook heel sterk. Dat zie je ziet echt een komozak, staan verkleed en de bidon. Dus alle, alle, alle spulletjes die ze gebruikt op die... Uh... Alles is van plastic. Dus de, oh ja, wat geinig. Maar het is, wel, is het meer dan een gimmick? Nee, ja, hij wil gewoon een statement meemaken. Dat we helemaal doorgeslagen zijn met plastic. Hij heeft nu elk, vorig jaar een International Photography Award mee gewonnen in uh, New York. Oké. Okay. Ja, voor beste stillevens van 2010. Richard Kuiper. Ja. Oké. Okay. Ja, hoe, niet... hoe vindt u deze schilderijen? Uh, ja, dat zie je, nou zeg ik het, hè. Deze gefotografeerde schilderijen, quasi, whatever. Ja, ik vind het een beetje beledigd voor meneer voor de galerie houden maar het is niet mijn smaak van uh, zo'n schilderij kopen. Ja, nee, dat ik de kunstenaar. Nou, ik zou het nooit in mijn kamer willen hebben hangen. En waarom niet? Ik vind het iets te groots. Te, te, te grof, in mijn gevoel. Maar... maar... He, heeft u de, de, de grap, of de, hoe moet je dat zeggen, de... De, de crux het is, van het, het is geen surrealistisch, het is gewoon hedendaagse... Nova. Maar valt u iets op? Valt u iets nou ja, op aan mooie aan kleed. Het de... mooie ja, ja, dat is... Van... kleed dat is ja. schitterend. Ja. is van plastic. Ja. ja, en de druiven. Zijn gewoon? Schaam... Ook, zijn ook van... allemaal uh, plastic. Ja. Ja. Alles dat, dat is natuurlijk wel kundig. Ja. Kijk, ik kan het niet. Peper- en zoutmolen. Ja. En dan heeft hij ondersteboven een fles opgemaakt. Ja. Met van die nopjes en dan heb je een roemer. Het ja, is gewoon een bordje van Unox wat je bij de Boerenkool krijgt. Ja. Oké. Okay. Als je goed kijkt. dan zie je er ja. was is een, ja, steeds meer. Het is iets, het is iets ja. meer dan een plaatje. Het is ook, het is ook een statement. Dat ja, vind ik wel. Ja, ja, ja. Dat, uh, ja. Zo moet je het zien. Dat, ja. Maar ik zou het nooit kopen. Nou, vooruit dan, hoeft niet. <lacht> nee. Of nou, het is al drie keer verkocht. Ja, fotograaf Richard Kuiper heeft niets te klagen. Trouwens, bij heel veel galeries hangen her en daar al rode verkoopstippen. De zaken gaan dus goed. En dan een fotomoment. Ik zie een man en een vrouw en ze hebben samen een opmerkelijk schilderij in hun armen. Wat zie je? Een kamer met een raam dat uitzicht biedt op een nachtelijke straat in de stad. En, zie ik het goed? Ja, er beweegt van alles. Nou zeg, het is een filmpje dat geïntegreerd is in het schilderij... Het effect is uh, verbluffend. Ja, ja, en ja dit geweldig. is de koper. Niet, ja. jullie zijn de koper, zijn we zijn Nee, niet, nee, nee koper. ik ben de maakster oh, en dat. Ja. Zij is de kunstenaarrest, ja. dus geweldig. Oh, ga, ga, ga met haar praten, want zij weet precies hoe het werkt. Ik koopt het, gelukkig Hij okay. koopt het. Ik koop het, ja. Vanwege de, de stemming in het. Dat... Ja, ja, maar ook uh, het, het vernieuwende. Het fotolijstje oh. wat kan bewegen. Dat is, is vernieuwend. Ik vind het geweldig. Ja. Ik maak uh, de, het videofilmpje ondergeschikt aan mijn schilderij. En meestal als kunstenaars iets met video doen... dan is dat het... Medium, maar bij mij wordt het ondergeschikt gemaakt aan het schilderij wat ik maak. Het perspectief van je schilderij is het natuurlijk afhankelijk van, van je... Het perspectief van het schilderij ja. moet kloppen met het perspectief ja. van uit welk standpunt je gaat, uh, gaat filmen. Er moet een enigszins beweging zijn. Want ja. anders kan je er een, een, een foto achter plakken, bij wijze van spreken. Dus die beweging moet ook ja. zinvol zijn. En dan kiest u dus meestal interieurs die... Eenzaamheid, rust, leegte uitstralen. Ja, ja net, contemplatie of uh, Ja, ook, nou, ook. Ook ja. Wat denk je dit kastje? Weg, of, ja. Ja. ik ja. heb nou bijvoorbeeld een gang er zit een hond voor het raam. En dan, ja, de, de, de eenzaamheid straalt vanaf. En hij ja. kijkt dus naar buiten in ja. een lege straat. Ja. Hij wacht op zijn baasje. Ja. Die weer en hoe kom thuis... je nou op het idee om dit zo te doen? Ik heb een vriend van een dochter van mij. Die is uh, behoorlijk bedreven in uh, film. Dingen op de computer doen. Die zei, goh, kan je niet eens een plastic maken? Dan kan ik er wel een, iets van film in maken. Nou ben ik ook veel met keramiek bezig. Maar ik denk, nou, ik wil het liever in mijn schilderijen introduceren. Dus toen ben ik uh, diepgaand. Gaan nadenken en dit is toen. Uh, maar eruit maar hoe schilderde je, je voordat je dit deed? Waar uh, je onderwerpen dan hetzelfde? Of nee, is dat... nee, nee, nee, nee. Er is wel wat gebeurd in de keuze van. Ik schilderde veel natuurdingen, landschappen, bloemen, maar wel op een modernere manier hoor. Terwijl ja. ik nu hier wil ik toch aansluiten bij het realisme van het filmpje. En zoek ik het in de stemming en de sfeer. Dus ik blijf net zo lang schilderen totdat ik ja, ja. het gevoel heb... dit is de perfecte... En hoe lang doe je dit al? Nu, op deze manier? Op deze manier, uh, twee jaar. Nou, volgens mij gaan ze als warme broodjes. Want het is natuurlijk ook <laughs> ontzettend leuk. Ja, het ja, ja, ja. Ik, is voor mij heel vernieuwend. Ik, ik, ik viel er gelijk voor hem. Ik hoef er nog eens over na te denken. Geweldig. Maar, ja. Want u ging naar deze beurs met het vooropgezette ja. idee... ik ga in ieder geval iets kopen. Ik wilde wel wat kopen. Ja. Maar je weet niet wat. En als ik niks kocht was het ook goed natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar aan de andere kant... ja. Je loopt ik, er tegenaan. Ik, en... En... Ja, het moet gewoon klikken iets. Hè. Ja. Iets moet klikken en dan kan je zeggen, ik koop het. Als je ja. dus gaat uh, denken, van, nou zal ik het wel of niet doen. En wat straalt het voor u nou uit dit schilderij? Want ik zie daar ook ja. nog een, een beeldje. Oh, sorry. Is, ja. Wat is daar? Een uh, Shiva of hoe heet zoiets? Ja, een, een, een, een Boeddha beeldje. Een, een Boeddha beeldje en... Ja, dat, dat trekt me wel, want ik ben een paar keer in die kontraaien geweest. En, en, uh, ja, okay. en de rust ook. En, en, en ik vind het, uh, het ressoaartje, of wat is het, een kastje, vind ik ook prachtig. En dus is dat de, een rust, stenen konijntje? Ja. De, de rust, dus het knalt niet de kamer in ook. Nee, ja, een Ros rosse konijntje. En wat is dat schilderijtje daar van die zwarte jongen met dat witte meisje? Ja, en wat, dat hebben ze in hun arm? Uh, een, een, een lammetje ja, een beechje, of een beestje? ja. En er zit natuurlijk een beestje op het kastje. En, en dit, dit is eigenlijk een modern iets. Dus het zijn ook allerlei tijdlijnen die ineens bij elkaar komen. En ook qua techniek. Het is eigenlijk een ouderwetse manier van schilderen... en dan wel met zo'n videofilm. Dus ineens komen allerlei sporen. Dat was schilder Marjan Jaspers en een hele trotse koper. En wat hangt daar nou? Het lijken wel drie witte asbakjes met plaatjes uit de supermarktfolder erin geplakt. Wat is het verhaal achter die kleine werkjes. Wat zie je nou precies? Vers van het mes. 750 gram vier gesneden fruit, boerenmetworst, rundergehakt. In Ivoren, in Ivoren lijstjes. Dus de rijkdom van vroeger en dan... De lulligheid de, de, de en de lulligheid. goedkoopte van nu. Nou, de consumptiemaatschappij van nu, die is daarin samengevat. Oh, is het C1000? Nou ja, onder andere, dit lijkt natuurlijk oh, ja, een ja, beetje ja, op ja, het logo ja, ja, van C1000. Ja, ja, ja. Maar kijk, wat je ook bijvoorbeeld kan zien, is dat een gesneden fruithapje... 750 gram kost 4,99. Maar een kilo gehakt, dat is wel 2,98. Ja, ja, ja, ja, ja. Je bent met rundengehakt toch wel goedkoper uit. Schandalig, ja. ja ver... het... Oh ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat allemaal in die voor- en schildpad gegooid. Maar dan een enorm werk van Peter Zwaan aan de buitenmuur van de galerie. Dat is de zaagmachine. Oh, wauw. <lacht> het is een kettingzaag, zoals mijn man er ook in heeft. En wat eruit komt, ja, het lijkt... Het is gedeeltelijk een, een soort van onderarm, maar die gaat dan weer over in een soort van uh, vis. Ja, dus vis een ja, visje staart. Het zou, het zou je ook een penis in kunnen zien, of is dat verkeerd? Wat jij wil. Wat jij wil. <lacht> het is jouw feestje. <lacht> ja... Maar jouw man heeft toch al een zaag? Nee, ja, een ja. zaag en, en, ook, en ook een oh, dingetje. Ja. Zaag meer min, fantastisch. Kost maar 11.500. En dat kan nog steeds met kunstkoopregeling, hè? want ze je heel veel weg. Maar de kunstkoopregeling die bestaat nog steeds. Of oh, wat goed. Ja. Hoe komt dat nou? Omdat dat uitgaat van een particulier initiatief. Je moet het eerst mooi vinden en dan kan je iets stimuleren. Okay. Dus geen kunstenaars meer uit de dop die je nog helemaal niks gepresteerd hebben gaan subsidiëren. Maar als je ergens voor staat, als je bewezen hebt dat je een markt hebt... natuurlijk gaan we dat stimuleren. Nogmaals weer eens een bewijs hoe lukraak en zonder diep nadenken in de cultuur gesneden is. En nog wordt gesneden. En op sommige punten dus weer niet. Dus ik zou zeggen, mensen koopt kunst. Huh? Wat dacht u van het volgende object? Een hangjongere. Ja, u hoort het goed. De hangjongen zijn opgezette eekhoorntjes. En eekhoorntjes zijn hele eigenwijze ratjes, eigenlijk. In. Iedereen vindt ze heel schattig, maar eigenlijk zijn monsters. En ze zijn ook heel erg irritant, dus vandaar de titel: hangjongeren. En die kan je dan zo eventjes stil hangen. Ze hebben ook in ieder een eigen karakter, hè. En een leuk jasje aan. Ja. En een leuk jasje. Dit is zeg maar de sportieve. En dit is de Rik. Zo zie je dat ook wel. En wie is dit, de maker? Dat zijn er twee, de idiots. Dat is Afke en dat is een vrouw. En dat is Floris en dat is een man. En samen zijn ze de idiots. En Afke die is zeg maar heel klein. Net zoals hetzelfde karakter als de eekhoorn. En die moeder die heeft haar ook wel eens af en toe aan de kapstok gehangen. Van nu moet je je koppen houden. En toen ze zo'n eekhoorn ze, dat is een bijna een zelfportretje dus. Ach ja, in de art kitchen van Jeannette de keuken leren hangt overwegend kunst waar je vrolijk van wordt. En zelf kunst maken? Bent u wel aan het schilderen? Misschien moeten ze wat lessen op de Wakker Academie proberen. Ik liep even mee met de meester. De extreem massa. Ah, dat je er gewoon over deze... nadenkt waarom je ja. die ruimte echt en wat voor ja. effect dat heeft. niet wat je ja. moet doen. Hè? De romp en de benen. Maar je hebt een beetje angst voor waar die, waar die, schoenen, die voeten moeten gaan zitten En de handjes. Oh ja, en dat ja. zijn toch echt een van de essentiële dingen ook. Weet je, als dat, dat weggemoffeld is of net niet klopt. Komt het dus te Het is net zoals zeg maar, ik zei dat je die tot je kin moet gaan schilderen. Maar je nek erbij moet doen. Uh -huh. Moet je ook de voeten erbij tekenen. Dan heb je gelijk die plaatsing. Okay. Want hier loop je een beetje tegen de onderkant aan. Ja. En je hebt dit al helemaal wit geschilderd en dat geschilderd. Wat? Hier ben je al zoveel stappen verder. Vast. De basis goed zetten. De vorm helemaal en dan ga inschilderen. Okay. Dan kleuren gaan gebruiken. Begrijp je? Ja. Okay. En af en toe naar achteren hoor. Ja, dat heb ik ook nog, ja, een keer? De docent hier is Robert Forstman. En ik vroeg of het nou leuk was, dat lesgeven. Ja, het is heel leuk. Vooral als, het, als er iets gebeurt. Als je probeert duidelijk te maken dat je het ook af en toe terugziet. Dat is heel leuk. Dat het effect heeft. Ja, het effect heeft. Waar ja. ben je zelf opgeleid? Uh, Hoogste Holland, economie. Ja, Zo <laughs> ja. is wel waar. En? verder helemaal geen kunstacademie of zoiets? Jawel. Ik ben, toen ik 19 was, ben ik even naar de kunstacademie gegaan. Welke? In Maastricht. En heb drie maanden op gezeten. En toen vond ik het allemaal vage typetjes. om die crea -bea's. dacht, dit ja. is helemaal niks voor mij. En toen ben ik weer heel gauw terug naar de boeken gegaan. wat ik geleerd had op de HAVO. Ja. Wat bedoel je, terug naar de boeken? Terug naar de boeken. Wat je op de HAVO? Economieboeken. Oh, gewoon echt leren, Leren, ja. ja. ja. Ik denk, zo Beetje hoor je groter worden. Ja. En onder dat leren met dat economie... toen dacht ik van, ik moet toch weer wat gaan schilderen. En toen ben ik zo'n schilderklasje gaan doen ergens, zo'n inloopmodel. Ja, ja. En na mijn studie economie heb ik toch het plan opgevat om schilder te worden. En nu ben je zelfs docent. Ja, ja, ja. Mag ik nog even met je meelopen als ja, je commentaar doe, ja. geeft? Ja, dat um, Het model staat vrij in het midden. Ja. Je hebt al een mondje, een oogje en een neusje. Ja. Terwijl je helemaal niet... Het hele persoon erop heb staan. Hebt het middenstuk heb je veroverd. Mm -hmm. Ik heb het geluk dat ik ooit jou een kruivenke les mocht geven. Ja. En wat eerst wat hij deed, was een zwart vierkant in het midden zetten. Mm -hmm. Het midden veroveren. Net zoals met ja, schaken. Maar met ja, ja. tekenen is het juist niet het midden veroveren, maar uh, zorgen dat het alles het doek uitloopt. Ja. En je hebt nou een ruimte waar je even een poppetje in plaatst. Ja. Hoe komen jullie nou hier? Is dit vrij om even jou mee te doen? Of, uh... Nou, ik zit op de wakkersacademie. En uh, vanmiddag hadden wij geen les op de academie. En nu ben ik dus hier uh, om les te nemen. Dus normaal heb je het uh, op het Delftlandplein. En nu heb je het gewoon hier. Ja. Vind je het niet hè? al die mensen die, die, zoals ik, die er nou naar jouw werk staan te kijken? Nou, moet je gewoon vooraf sluiten. En dat gaat makkelijk. Oké, okay, bedankt. En ja hoor, hij is er op het afgesproken tijdstip bij zijn galerie Moken. Kunstenaar van het jaar, schilder Sam Drukker. Kunstenaar van het jaar. Dank je. Ja, hoe voelt dat? Nou ja, cadeautje. Ja. Wat is precies de status van die prijs? Ja, Wat... Daar kan je alle kanten mee op. Het is natuurlijk een uh, publieksverkiezing via internet. Dus dat beperkt natuurlijk al een bepaalde gebied. Toen het begon deze verkiezingen, jaren of vijf, zes, zeven geleden, toen was het wel heel erg open. En toen kwamen er allemaal regionale helden heel hoog in de eindstand. En toen heb ik wel mijn bedenkingen gehad. Maar sinds er een, een longlist wordt gemaakt door een groep van honderd kenners, is dat wel een beetje weg. Ja. Dus de mensen die in die honderd staan, dat zijn allemaal wel serieus te nemen kunstenaars van allerlei allooi. Ja, want vorig jaar was de kunstenaar van het jaar? Hans Markers. Ja. En dat vind je wel, dat wil je wel naast staan? Nou, ik zeg altijd maar zo: dat de groep. Finalisten, de acht finalisten waar ik nu uit gekozen ben... daar ben ik meer trots op dan de lijst van de vorige winnaars. Want die lijst was, ik heb hem wel nou, gezien... Nou ja, dat zijn mensen... Ja, Kijk, Marlene Dumas, Mark Mulders, uh, Anton Corbijn, Erwin Olaf... Um, ja, dat is een hele mooie lijst, toch? Ja, dat zijn zeer respectabele kunstenaars allemaal. Is het is natuurlijk gewoon toch appels en peren vergelijken. Ja. Want ja, laten we nou wel zijn, Marlene Dumas, weet je wel... dat is een erg grote kunstenaar. Die staat oh, aan jij in het buitenland? Nou, ik heb wel dingen in het buitenland gedaan. Ik heb ook een galerie in Barcelona... Maar om nou te zeggen dat ik de status heb van Marleen Dumas, nee. Hij heeft in New York gehangen. Zegt zijn galeriehouder van uh, Mokum. Ja, nee, in veel landen, in Engeland, in Italië, in Spanje, Frankrijk, Duitsland. Ik heb heel veel landen gehangen. Maar goed, dat, is, dat wil nog niet zeggen dat je daar zo'n plek hebt als hier. Ja. Waarom zit je bij Galerie Mokum? Galerie Mokum is een galerie die misschien wel wat verfijnder is als ik in mijn werk. Maar ik vind het wel fijn om een soort van uh, wilde jongen te zijn... Bij een... Bij een nette club. Bij een nette club. <laughs> Zullen we even naar je kunst gaan? Want dan uh, zit de Rutger ook niet meer mee te luisteren. <laughs> okay. uh, we staan hier voor twee van jouw werken. Deze is al verkocht. Ja. Het heet Snoepmeisjes. Het zijn twee uh, leuk opgetutte meisjes... met petticoatsjurken jurken. En die kijken, kijken naar de, naar de schilder. Half ja. naar nou elkaar toegedraaid... kijken ze zo recht naar voren. In een beetje folkloreachtige kleren. Dit zijn namelijk uh, de meisjes die op de parade het theaterfestival snoep verkopen. En het is, een, ja, het is eigenlijk een soort act, want ze hebben twintig van die meisjes... en die hebben allemaal dit soort jurkjes. En die hebben staan uur op, uur af die snoep te verkopen. Heb je daar nou een foto van gemaakt en die later geïnterpreteerd in, in verf, ja, zou ik maar zeggen? de meisjes zijn op mijn atelier geweest een paar oh, okay. keer. Ja, ja, ja, ja nee. Dat, dat, dat, en dan maak ik een heleboel tekeningen, dan maak ik foto's. En dan begin ik de schilderij en dan komen ze later weer terug. En dan, nou, zo werk ik van werkelijkheid, tekeningen en foto's. Dat is een mix. Daarnaast hangt een zelfportret van jou. Een langgerekt schilderij en je hangt een beetje onderaan. Je kijkt een beetje, een beetje sippig. Ja, dat, uh, dat hoor ik altijd over mijn uh, zelfportretten. Zo zou je het zelf niet omschrijven? Het is gewoon een rustige nou, blik? Of... Je, als je geconcentreerd in de spiegel kijkt, ja. dan ontstaat er een soort uh, concentratie. En ja. dat, he, dat is niet de gezelligheid die we zo samen hebben als we hier samen over die beurs ja. wandelen. Ja. Of zelfs uh, als je met je partner op de bank televisie kijkt, ja. dan heb je nog een soort gesprek en een levendigheid. Maar als je echt alleen bent, he, ja, dat ja. ken je misschien van soms in de spiegel... Het zijn eigenlijk veel mooiere momenten. Ze zijn ook veel uh, tijdlozer. Ik hou daarvan. Eigenlijk zijn mijn, al mijn schilderijen ook, als het uh, niet om mezelf gaat... gewoon modellen, daar ook. Ik wacht niet op mijn glim. Ze staan te wachten. Ze staan te staan. Ja. En dat geeft een veel mooiere sfeer. Het, het is geschilderd op een plankje... die ik op weg naar de basisschool van mijn kinderen... in een container vond aan de Amstel. Want 80% van het plankje heb ik niks aan gedaan. Dat zijn allemaal kinderhandjes die met verf... Uh... Ach, ach, ik wou net gaan vragen, maar ja. ja. Maar kijk, zo abstract uh, zou ik niet kunnen schilderen. Al zou ik het wel willen... En dan, als ik dat dan zie liggen, dan uh, ben ik blij. Dan denk ik, bingo! Dan zet ik dat onder mijn snelbinder. En dan fiets ik naar mijn atelier en dan prepareer ik het. Dan staar ik net zo lang tot ik denk, van ik weet wat ik doe. En in dit geval is het een zelfportret geworden. Waarbij die laatste twee vlekkerige vleugeltjes die daaronder zitten... Die, die, daar heb ik mezelf als het ware onderachter geschilderd. Zodat dat lijkt alsof dat uit je hoofd komt. En als je ook dichterbij gaat kijken, dan zie je ook vol... Teken, het is gewoon gekrast van een kind. Dit is, gewoon van, het is allemaal al die van een ver. kind. Heb jij allemaal al niet gedaan? Allemaal kinderhandjes. Je moet nooit te veel doen, mensen. Laat een ander het voor je doen. Zo'n mooi plankje. Dit soort blauwe dingetjes. Groene flubbertjes die helemaal naar voren komen... als je dat daaronder een beetje vuil houdt. Is fantastisch. Dat is fantastisch. Een... En, en waarom kwam je nou op het idee om hier zelfportret van te maken? Nou ja, het zijn een beetje pauzenummers zelfportretten. Je hebt plannen, je hebt projecten, ja, ja, ja, ja, ja, je hebt concepten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En in één keer kom ik met zo'n plankje thuis. Of thuis op mijn atelier. Op mijn werk heet dat. Ja. Dan sta je daar. En het, weet je, je hebt vaak inderdaad grotere plannen. Dat zijn concepten. Daar gebeurt wat. Heb je ook een publiek of publieke uh, modellen bij. Dan moet je ook sociaal doen, wat ook heel vervelend is. Maar uh, op het moment dat je in je eentje bent, in een miserige ochtend... en je bent misschien chagrijnig of moe... Ja. dan is niks ja, lekkerder dus om gewoon lekker te frummelen... vlakbij een spiegeltje ja. en een ezeltje. en Helemaal geen gezeik. Ja. Mooie muziek en koffie en klaar. Je zegt net, als je modellen hebt, dan moet je ook sociaal zijn. En dat is vervelend. Ja. Omdat je eigenlijk... Alleen maar in dat ze. In... Nou ja, het is ook een beetje een, een, een kleine knipoog, maar het is wel een beetje waar. Ik, je moet pauzes geven, je moet opgelinkt zeggen van wil je koffie of gaat het. Weet je, terwijl in je, je bent eentje, gewoon lekker bezig. In je ja. eentje werken is gewoon ontzettend asociaal eigenlijk. Dus, en dat, dat belemmert een beetje je vrijheid. Ja. Kijk, het is zelfs zo: dat als je pauzeert, dan vind je het eigenlijk heel vervelend als er net een heel vervelende deuk in iemands hoofd zit. Dan wil je dat eigenlijk niet, want je wilt toch eigenlijk dat ze zeggen, oh ja, leuk wat ook een afschuwelijke eigenschap is, maar zo zit het toch een beetje in elkaar. En het is heel vervelend, want je wil dat het gewoon die deuk mag zijn... en dat dat nog niet goed is. Ja, ja, ja, ja. Uh, daar ben ik nog steeds niet uh, ja, ja, ja, ja. groot genoeg ja, ja. voor geworden. Ja. Oké, okay. jij denkt dat dat wel zal kunnen komen? Tuurlijk wel, met je ja. zelfportretten. Daarom zijn die ook wat meedogelozen. Dat, is gewoon, uh, dat maakt me helemaal niks uit. Met Sam straande ik de beurs af op zoek naar de mooie werken. Sams' eerste keus was het schilderwerk van de Vlaming Igor Verpoorten... We staan nu voor een groot schilderij met erop een man in een wit jasje. Ik vind dit is Leonardo DiCaprio. Oh, dat zal hem wel zijn. Ja, nou, dat weet ik niet eens. Nee, ik weet het. Het staat er niet bij. Dat is misschien mijn, mijn imagination. Nou, voor mij is het Leonardo DiCaprio. Dat zou kunnen, ja. Dat is een mooie interpretatie. Of John F. Kennedy. Dat zou kunnen. Nee. Het is een, een, een Amerikaanse verschijning, alleszins. Ik vind het erg mooi werk. Het is, uh, ja, het, is natuurlijk, het is Belgische school, dat kan niet anders. Het is, het is, het is natuurlijk een stukje. Luc Tuinmans, ik zie ook wel heel Deel erg. Tuimans, uh... Hopper. Ja. Ze hebben ook allemaal van dezelfde leerkracht les gekregen. Ja. Nou, het is, ja. het, zo. Sorry, ja. nou ja, dat is ja. tevens lastig natuurlijk, vind mm -hmm. ik wel, want ja, ik, ben, ik vind het prachtig, met name die kab dat kabinet, mm -hmm. maar uh, zo'n uh, Bormans zit daar ontzettend doorheen te tetteren in ja. mijn hoofd. Ja. En... als je die dus dan naast hangen, zou ja. je zien dat er een heel groot verschil is, ja, ja. absoluut. Ja, ja. Ja. Ja, nou, ja. ik vind ze allebei fantastisch hoor, ja. Uh, ja. die Bormans ook. Ik ze hebben dan. echt wel een eigen uh, onderwerp ook, een eigen thema. En ook een hele andere manier van borstelen. Een hele andere manier van techniek. Ja, ja. Nee, Maar dat ja. is, dat is voor, de, voor de algemene beschouwer moeilijk te zien. Ik, bedoel, ja. ik herken dat wel. Ja. Maar het is, je, je kan ook zeggen, dit is overduidelijk dezelfde school. Hè? Degene ja, die ze heeft u. leren schilderen. in ja, die... En Wie is dat? Ja, dat weet ik niet. Waar, waar komt dat dan vandaan? Is... Igor, Igor Verpoorten nee. zit op de Antwerpse kunstacademie. Maar, maar en die, zegt... daar heeft al die jongens hebben daar les van ja, gehad. Ja, van Fred, diegene... Fred, Fred Bervoets. Dat is, dat is de man. Dat ja. is een hele goede kunstenaar. Dus dat C.P.A. Dat ondergrondje ja. en dat uh, weinig kleurgebruik, mm -hmm. heel toonaal, dat, ja. dat komt van hem. Ja. Ja. Ja. Hoeveel kosten ze? Uh, Hoe is die uh, Igor uh, uh, zit op factor 12. Dus ze liggen allemaal een beetje. Deze is 3600. Factor 12 noem je dat? Wat is dat? Een factor, dat moet men in Nederland dat is zeker de, kennen. Hoogte plus de breedte maal een factor. een factor en dat is de prijs. Oei, oei, dat je dat niet kent. Daar heb, heb ik nog echt nooit van gehoord. Een factor groeit naarmate een kunstenaar in collectie zit... of dat er zijn gemaakt zijn, prijzen behaald heeft. En dat bepaalt een factor. Er is geen prijs die zomaar uit de lucht komt gevallen... en die groeit naarmate een kunstenaar in een belangrijke collectie komt... in een museale presentatie of dergelijke. Dan groeit die factor gestaag. En wat zeg jij nou? De factor is dus 12? De hoogte 12? plus de breedte maal die factor 12. En dat is de prijs. Ja. En je hebt als kunstenaar... Kling, een factor. En wat is jouw factor? 40. 40? Die praat hier met een factor 40, hoor. Zoals Mermando is bijvoorbeeld. Dat is muziaal, Dat is een factor 80 tot 100. Oké. Okay. Dat, dat is komt ook eigenlijk... niet op de radio, denk ja, dat ik. komt allemaal op de radio. <laughs> het is een hele grote, dikke vaas. En die is factor 80. Okay. Ja, maar omdat er ook een museum... Er is een Armando museum. Er is een Armando collectie. Er is gewoon... museaal gebeurt daar heel veel mee. Het ja. is gewoon Armando. Oh ja, natuurlijk. Ja, okay. Gewoon Armando. Nee, maar het is... Ja, een Armando. Een Armando. Ja, maar maar hoe die? is van die? ons, hè? Die is van ons, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Maar hij is ook heel blij dat hij in Antwerpen ja, tuurlijk, gebracht van. wordt. Ja, ja. Hoe doen we die factor bij een vaas? De, de hoogte ik te... nee, nee, nee, nee, nee. De groeit mee met de schilderijen ja, dat eigenlijk. Het was een, ja. het was een grapje. Een maar... indicatie. Ja. Ik had hem nog niet, hè? Ach, niet. Ja, maar hij is dus nog heel betaalbaar, deze Leonardo oh, DiCaprio. Voilà, dus, uh... Maar ik zou toch aan Igor willen vragen of mm hij -hmm. die, die nou in gedachten had. Absoluut. Nou, hij heeft het, Hij, heeft hij op is op. vanuit een Leonardo DiCaprio oh, ontstaan. zie je wel. Ja. Dus dat heb ik goed gezien. Ja. All right. okay. Maar heb ik ook niet ontkend? Nee, nee, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Maar het zou ook kennen zijn. Ik zei het zo ook. Dank je wel. Oké, okay, oké, Van Lier, je had dus gelijk. Nou, maar even serieus. Realismebeurs. Waarom bestaat zoiets? Het probleem met die figuratieve kunst. Is, op zich is het al heel raar om een beurs te maken voor figuratieve kunst. Als ik naar een beurs ga, dan wil ik goede kunst zien. En de ene keer is het toevallig figuratief en de andere keer niet. Dat, dat maakt mij helemaal niet uit. Dus het, het is heel gek dat je, als het ware, alsof je naar een tentoonstelling gaat met alleen maar stillevens. Want, of dat je juist zegt, ik hou niet van stillevens. Dat is ook een gekke opmerking. Het probleem is dat bij figuratieve kunst, als het slecht is, ga je daar meer aan ergeren dan als abstracte kunst slecht is. Het is allemaal slecht, dus uiteindelijk hoef je het niet. Maar bij uh, abstracte kunst komt er heel vaak mee weg. Ook omdat mensen dat niet ja. doorhebben. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar bij figuratie is het meteen een mistake. Is dat zo? Nou, waarschijnlijk wel. Trouwens, er is nog een verwarrend aspect aan deze beurs. Want, zover ik weet, was het realisme een 19e-eeuwse kunststroming. Nou, dat is een probleem wat de organisatie ook wel erkent: dat ze die beurt realisme hebben genoemd. Maar het gaat eigenlijk over figuratie. En uh, alle realistische schilderijen zijn wel figuratief. Maar een figuratief schilderij hoeft niet per definitie realistisch te zijn. Hè? Nee. Dus het, gaat eigenlijk, het is een beurs over hedendaagse figuratie. Ja. Dus dat betekent dat je soms een figuur herkent... maar helemaal niet realistisch, nee. geschilderd. Nee. En wat versta je dan onder realisme, nu? Nou ja, echt realisme is dat iemand als uitgangspunt heeft... dat zoals het is, zo wil je het weer laten zien. Ja. Dat is in feite letterlijk wat realisme is. Hè? Dus op het moment dat de schilders weer in de bossen bij Barbizon, bij Parijs gingen zitten... omdat ze door hadden dat je erin moest zitten om de werkelijkheid over te nemen... om zo werkelijk mogelijk, dan, dan wil je dat het reëel wordt. Terwijl je kan natuurlijk ook in je atelier... Nou wij spreken Willem de Koning als andere uiterste. Die heeft heel vaak vrouwfiguren gebruikt als uitgangspunt Die herken je vaak ook nog. Maar hij veegt en hij smeert en hij duwt en hij schuift. Alles kan en alles mag. Ja. Maar in feite is dat ook figuratief werk. Hè? Om maar even de breedte aan te geven. Ja. Dus je vindt hier inderdaad het fijn schilderen. Ja. Tot en met inderdaad de nog net herkenbare figuren. Ik snap het. Laten we op zoek gaan naar nog iets supermoois. En Sam sleurt me naar de galerie van Jacoba Wijk... Helemaal uit Noordwest Groningen. Jan-Peter Melwijk. En dat is iemand die ik ongelooflijk hoog heb zitten. Dat vind ik een fantastische tekenaar. Hij heeft hier een, een viertal uh, tekeningen. Het zijn bijna altijd een beetje paradijselijke sferen. Het is, hij is ook beslist religieus geïnspireerd. Hij is natuurlijk gewoon een waanzinnige tekenaar. Met name vanuit de lijn. Hij heeft ontzettend mooie, uitgezochte, definitieve dwingende lijnen. Zoals Holbein en Engre dat kunnen. Ja. Hij schetst niet zo'n beetje een lijntje zo hier, zo'n beetje hier, zo'n beetje hier. Nee, hij zoekt naar die definitieve lijn. En die heeft dan een gratie en een elegantie. En dat is fantastisch hoe dat dan net voor de buik loopt, achter de buik. En losgaat van de heup. En dat is met alles is dat een heel afgewogen geheel. En het is, ja, het is natuurlijk ook heel. Ja, het is niet romantisch eigenlijk. Dat is het niet. Het is bijna een icoon geworden. Het heeft iets manieristisch ook, dat werk. Nou, in dit geval het is het een potloodtekening, heel zacht potlood. En eromheen. Is het als een soort uh, ja, versiering, zijn er een stuk of zes uh, distels. En die hebben blauwe bloemen en dat is het blauw, een beetje koningsblauw. Het is de enige kleur in dat ding. Die zorgen dan weer voor een soort driehoekje om de figuur. Als je al die, uh... het, is, het is wat uh, manieristisch kan je zeggen. Ja. Daar bedoel ik dan mee. dat het, Hij zoekt naar een soort vorm die ideaal is. Hij, hij zegt niet wat een realist doet. Wauw, dit moment. Die vrouw. Deze houding. Dit licht. Dit wil ik ja. zo helemaal hebben. Want dit is ja. mooi. Ja. Dus die, die zet alle zeilen bij om dat over te nemen. Maar hij trekt het naar Hij zoekt naar een ideaal. Ja, ja. Wat verder heel los staat van het model. Sterker nog. Ik denk dat hij er ook helemaal geen model voor gehad heeft. Nee. Maar... Hoe noem je het dan als het een beetje kinderlijk overkomt? Hoe heet, die... nou ja, Hoe heet het ook weer? Ja, Het is wat gestileerd. Het is wat vereenvoudigd. Ja. Dus alles, vijf vingers, een schouder. Het is allemaal te begrijpen, zeg maar. Zoals je, je kan het bijna uitleggen, hè? goed voor de radio. Zo'n oog is inderdaad een amandeltje. Dat is bijna een vertelling meer als een uh, gezine, gezien beeld. Ja. En dan op de grond, dat heeft hij ook gedaan, ja. hij heeft gobelens gemaakt. Ja, dat is prachtig mooi. Dan komt zijn kwaliteit werkelijk ook bij een techniek. die past heel erg bij elkaar. Heel ja. goed, het is ontzettend mooi dit. Dus geweven stoffen, ja. hoe heeft hij dat in godsnaam oh, ja, dat gedaan? De, is de, dat computer? Ja, dat neem ik aan. Dat Tilburg, uh... ja. Ja. Ja. daar laat hij dat doen. En dat is ontstaan doordat hij een opdracht heeft gekregen van het broederschap in Den Bosch. Ja. Van de Sint-Jan om een nieuwe schutsmantel voor het uh, Mariabeeld in de kerk te ontwerpen. En die schutsmantel is uitgevoerd toen door het Textielmuseum. Nou, dat experiment dat is zo goed geslaagd en hij is er zo door geraakt eigenlijk door het textiel, dat hij daar vervolgens ook doorgegaan is. Toen oh. dus heeft hij een serie paradijstekeningen gemaakt en daar zijn er vijf van uitgevoerd in een gobelent techniek, zoals we dat noemen. Is ja, echte, dat is het is niet echt de oude... Over, de tekeningen van hem worden vertaald in een digitaal programma. En uh, dat programma die sturen dan uh, de machine aan. Dus daardoor is het ook uh, kopieerbaar. Er is dus een oplage vastgesteld van vijf voor de gobelets. Dat is natuurlijk fijn. Weet je, die gobelets die worden op de machine. Dat is een uur. Je kijkt ernaar en het is klaar. Maar de voorbereiding is enorm. Want je moet natuurlijk alles tot in detail precies weten. Alle keuzes moeten gemaakt zijn voordat je tot het uh, definitieve programma over kan gaan. Van zoveel moois is het een behoorlijke overgang naar het laantje met de volgende werken. Een wonderlijk wandje met semi-erotiek. Ik vind het allemaal niet heel erg een fijne kunst. Maar dat hangt er ook. Foto's met een glamorous dame met een blote borst. Een soort surrealistische sensualiteit. En dit zijn ja, dit toch duidelijke ja, plaatje. Plaatjes, ja. ja. En dit dan? Dit is. Dat zijn Amsterdam... laat ik zeggen, de hedendaagse stadsschilders Breiden, die dat natuurlijk heel wegeloos deden. En dat wordt dan wat... Ja, het, is wel, het heeft wel sfeer. Het is ook wel kundig. Het is, het is ook, maar het staat wel erg stil in tijd. Het probleem is natuurlijk dat, dat er is zoveel gebeurd... en de fotografie is er inmiddels bijgekomen. Dus je kunt al nauwelijks meer spreken van... Uh, een eigen tijdse stadschilder zou denk ik, er heel anders uitzien. Want wat is nu nog de meerwaarde van zo'n schilderij ja, op, op een foto? Uh, even kijken, laten we dan zo'n foto nemen van dat huis naast Paradies. het lijkt het, of niet? Ja, ja volgens in mij sneeuw. ook, ja. dat, op de weteringen. Er uh, zit natuurlijk een, een kant in van... krijg ik het voor mekaar om al die de fijne details... helemaal goed in vorm, goed in perspectief... dat het net echt lijkt. Hè? Dat, die je zie je natuurlijk heel veel bij dat realisme. Als je dat niet waanzinnig goed doet op een onverklaarbaar niveau... dan ja. is het al snel saai. Ja, is het al snel saai. Dan kan je nog iets zeggen van, nou, waar zet ik dat, dat pand? Zet ik dat helemaal centraal ja. in het schilderij... en zie ik dan er, vaag op de achtergrond nog het Rijksmuseum... Ja. en heb ik een dreigende wolk? Kijk, dus dat is je compositie, ja, toch? En en ja, je... en er, er wordt natuurlijk ook wel wat gekozen. Want je ziet heel duidelijk dat er is één lichtje aan in, die, in dat huis. Dat is natuurlijk ook het verhaaltje van de schilderij. het schilderij. Het zijn allemaal hele koele kleuren. Vanwege die sneeuw, zowel de lucht als de als de grond. Het is allemaal blauw, grijs, grauw. En er, zitten, er spelen zich bijna geen warme kleuren af, behalve in één raampje. En dat is natuurlijk het verhaal. Dus dat heeft, hij heeft wel degelijk iets zitten sturen en iets bedoeld. En als je goed kijkt, zie je dat uh, warme licht ook nog weer spiegelen in de, op de grond tussen de rails. En als je nog beter kijkt, dan zie je zelfs dat er een tweede raampje is met een, met een soort, als een soort... Uh, tweede rangs lichtje, omdat ja, ja. als een lichtje alleen maar op één plek terugkomt, is het wel erg uh, geïsoleerd, hè? dus je moet dat dan ook weer terug laten komen. Je ziet ook in de verte, als je goed kijkt, nog weer een, uh, een fietser aankomen met ja, ja. een lampje van dezelfde warmte. Maar goed, dat, dat is natuurlijk de regie die zo'n kunstenaar uh, voert. Ja. En, ja, maar goed, ook, dan staan we er inmiddels uh, heel dichtbij. En dan vind ik ook dat er op allerlei punten best wel wat valt aan te merken. Hè? Van dat, dat dus je wil volledig in de ban zijn van, ja. de, van de kunde. En dan kan het nog horen wat opleveren. Als je dichterbij komt, met alle respect, wordt het een beetje bobrosserig. Nou, dan is het, dan, dan is het toch? toch, ja. We hebben een happy little tree over here, dan we have a happy little tree over there. Nou, dan heeft het absoluut niet de verfijning van een uh, schotel, of, of zelfs maar van een appel. He, want die, die ja. vergelijkbare dingen deed uh, 100 jaar geleden. Appel? Appel. Louis Apoll. Oei oei, oei, oei, oei, val ik even door de mand. Maar Sam ook wel een beetje, hoor. Want Louis Apoll, Ik heb het snel gegoogeld natuurlijk, nadien. Het was vooral een uh, schilder van sneeuwlandschappen. Ah, fijn, laten we maar eens wat foto's gaan bekijken. Carly Hermes, eigenlijk modefotograaf. Maar heel vrij in, in hoe die werkt. En uh, iemand die weinig Photoshop, maar heel veel het effect ter plekke veroorzaakt... bij het fotograferen, heb ik ergens gelezen... Ik ben wat dat betreft een hele ouderwetse uh, fotoliefhebber, want ik heb op een of andere manier, uh, misschien komt dat ook wel omdat ik schilder ben en natuurlijk ook wel met foto's werk. Ik heb, ik heb moeite met uh, het manipuleren van foto's. Ik wil dan toch ook altijd weten wat er aan de hand is en zo. Maar in, dit vind ik een, eigenlijk wel een mooie foto. Uh, Carly Hermes is ook wel een, inderdaad een hele glamour fotograaf. En daar heb ik niet zo heel veel mee. Als, ik, ik hou vaak ook wel van iets wat, wat mag wringen of zo. Maar ik vind dit wel een mooie foto. Het is een portret van een, van een vrouw met blijkbaar een enorme bos. Het lijkt alsof het rossig is. En dan van dat krullerige haar. En dat zit uh, helemaal voor de gezicht. En dat is zo haarscherp gefotografeerd. Dat je bijna... Ja, het, is, het klopt wel. Want uh, rond de wang en de mond en de neus is het echt scherp. En dat haar is boven en naar beneden is het minder scherp. Dus het, er zit wel een soort lens in. En... Het is wel fascinerend. Het, het, het heeft uh, tegelijkertijd, kan je je voorstellen, alsof er een enorme sneeuwstorm is waarin een figuur uh, opdoemt. Ja. ja, het is heel toegankelijk. Het is ja. ook makkelijk, kan je zeggen. Over makkelijk gesproken, hè. Terwijl Sam Drukker en ik weer doorlopen, moet mij opeens iets van het hart. Ik word zelf een beetje mies van al die schilderijen met die stillevens aan de 17e eeuw. En dat zijn dan foto's. Of het zijn toch geschilderde dingen. Dan denk ik, oh, wat maakt het dan nog uit? Want ik, ik hou ze niet meer uit elkaar. En er zit dan vaak een grapje in. Toch? Hè, hier staan we nu voor een stilleven met bier en brood... en een schaal en een kool. Maar ook twee muizen, Apple, ja. Uh, computermuizen. Ja. Ja. ja, en dat is inderdaad, uh, op een afstand kom je aanlopen... en dan, dan zweer je dat het om een, uh, een Pieter Klaas gaat. Hè? Een 17e eeuwse stilleven schilders, uh, ja. En Hetzelfde licht, dezelfde thema's, maar inderdaad... Uh, dan zo'n grapje erbij. Ja het is, het is ook, ja, het is een grapje. Het is een leuk ding. en Het neigt ook een beetje naar de reclamefotografie. Daar heeft Eigenlijk het veel wel. mee te maken. Ja, ja. Nou ja, daar komt het misschien ook vandaan. Ik weet het niet. Het is gewoon dat kan... decoratieve ja. kunst. En het kan misschien best leuk zijn in de keuken, toch? Ja. Als je een grote keuken hebt. Ja, laat dat duidelijk zijn. Met decoratie is helemaal niks mis. Mijn hele huis hangt er vol mee. Sam en ik begeven ons naar de gelegenheidstentoonstelling Achterin... waar een groot gedeelte hangt van de werken die de ING-bank onlangs schonk... aan het Drents Museum dat momenteel gerenoveerd en uitgebreid wordt. Allereerst zet hij mij voor een groot schilderij van Barend Blankert. Het is heel figuratief, het is heel uh, realistisch, kan je ook zeggen. Maar er zit een ontzettend morbide toon in. Het is een hele verstilde, eenzame sfeer. Je ziet hier een uh, man met badmuts op, voorovergebogen op een stoel... met zijn hoofd op een tafel en verder in een lege ruimte. Het is een ontzettend te treurig beeld en daar word je zeker niet vrolijk van. Maar het is wel heel erg mooi van sfeer en het is ook wel ongelooflijk gecomponeerd ook. Ja, de ja het is heel gecomponeerd. Ja. Ja, en, en ook van kleur is het, is het ook wrang. He? Dus het thema ja. is niet alleen wrang, maar de kleur is ook wrang. En dat ja, ik vind dat toch wel goed. Het is wel echt een, het is echt schilderen en het is ook echt. Het gaat ook wel ergens over. En dat maakt zo'n Blankert toch wel tot een uh, integrerende man. Dit is een schilderij wat nooit verveelt. Misschien nee. heb je in het begin niet meteen dat je zegt... wauw, dat wil ik hebben. Maar als je dan na een jaar dat weer ziet... en dan na vijf jaar weer en na tien jaar weer viert, blijft het integreren. Ja. En geloof ja. ik geloof dat je daar beter uit bent ja. dan een schilderij... wat ineens ja. heel prachtig is en na een jaar verveelt. Ja. We zijn hier op een, een tentoonstelling van de schilderijen... die de ING geschonken heeft aan het Drenns Museum... Dus uh, nou, dat is hartstikke leuk om het nu ja. hier even allemaal bij elkaar te zien. En dat is over een periode van, nou, wat hebben ze het verzameld? Ja, ik denk wel 20, 30 jaar. Ja, ja, ja. Vanaf 74, dus ja. het is zelfs 40 jaar bijna. Ja. Ja, en ik zie hier, een, dat vind ik een ontzettend leuk uh, schilderijtje. Ik geloof dat het van Frank Lisser is. Ja, je kunt bijna zeggen een burgerlijk interieurtje. met stoelen uit de jaren 50. De titel is Zaterdagmiddag. Het is echt een, een huiskamer van oma, zou je kunnen voorstellen. En het is een beetje, kleuren zijn allemaal wat mat. Allemaal wat bruinig, allemaal toonaal. Maar er zijn twee manieren van licht in het schilderij gebracht. Ten eerste komt er duidelijke zon door het raam. En die laat de vorm van een raam op de muur achter. Dus zonnevlekken, zou ik maar zeggen. En er staat een televisie te branden. En die televisie is medogeloos groen. Je denkt, het is veel te groen. turquoise rood, het knalt eruit. Maar inderdaad, als je een beetje met je ogen knijpt... Hè, dan zie je inderdaad dat dat een televisiescherm is wat opgloeit, Wat oplicht. En dat is ook duidelijk een interesse van zo'n schilder. Behalve dat het natuurlijk ook een soort stille, treurige, melancholische sfeer heeft. Is het ook een interesse in, kan ik in zo'n donkere sfeer... dat licht van zo'n televisiescherm schilderen. Dat is gewoon een uitdaging. ja. En dat is net zo leuk voor de schilder om te doen als voor ons kijkers... om dat weer te herkennen ja, ja. en om daarvan te genieten. Want ik dacht in de eerste instantie, hij heeft het overdreven. Hè? Dat is te groen. Maar inderdaad, nogmaals, kijk door je, door je, ja, door je wimpers. Ja, en het is helemaal een lichtgevend schilderij. Ja, je en, komt ergens binnen en dat is de tv ja. die leeft. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En in een van die grote fortuis zit een klein jongetje geplakt, kan je bijna zeggen. Want je ziet hem bijna niet. Ja, hij heeft zijn benen opgetrokken, ja, met en, zijn petje op. En zijn gezicht is eigenlijk alleen maar een contour. Je ziet ook geen oog. En dat is ja het is wel uh, het, is, het, het raakt me wel. Het is een soort. Je ja. uh, zit echt in de stoel van oma of ja, opa. En... Ja. Je, wordt, uh, je wordt een beetje treurig om het verlies van je van onze voorouders. Ja, en ook dat je denkt van het is zaterdagmiddag, wat doe je voor die buis heen? Buitenschuit de, ja, zon. de zon. Schijnt wat zo, naar buiten. Ja, ja, ja, ja. ja toch? Tot slot staan we tegenover een schilderij van Matthijs Reuling. Een belangrijke man in het schildersleven van Sam Drukker. Uh, ja, Matthijs Reuling. Ja, ik, ik, uh, Jij hebt les van hem uh, gehad? Matthijs is voor mij een beetje de, de grote meester die mij aan het werk heeft gekregen. Want zonder Matthijs weet ik niet wat er van mij geworden was. Waar kwam jij vandaan? Hoe kwam nou, jij... Ik, wou, ik woon in het noorden, ik woon in Assen. En ik ben uh, naar Minerva gegaan. En ik kreeg kijk, waar tegenwoordig studenten kiezen. Welke academie wil ik doen? Wat is de beste academie ja, in het land? Ja. Ik ging gewoon naar Groningen, want ik woon in Assen. Daar heb ja, ik ja, nog nooit over nagedacht. Ja, ja, ja. En ik belandde bij hem in de klas. Ook die, Dat was geen keuze. De nee. 80% van die academie deed hele moderne avant-gardistische dingen, maar er was één klein clubje... die zat nog te kwasten en dat is... naar de werkelijkheid. En dat was Matthijs Roling, en daar zat ik toevallig bij. En hij raakte iets in mij, ik vond dat uh, heel erg... Uh, ik weet niet, ik was meteen... Eigenlijk na één jaar dacht ik van... Oh mijn god, ik kom hier niet meer uit, uit deze wereld. En Matthijs Roling, dat was iemand die... Eigenlijk ook een moeilijke docent was, hij kwam niet zonder het aan te kondigen of hij kwam te laat of hij kwam met een borrel op. Op zich zijn dat kwalijke zaken waar je in een goed onderwijssysteem misschien wel geschorst zou moeten worden. Maar uh, hij was zo'n goede docent dat ik, dat ik denk van dat, dat je zo'n man dus nooit zou moeten ontslaan. Dat is een hele interessante uh, vraag. Hè? De dokter House van de Minerva. <laughs> <laughs> ja, zoiets. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh, uh. Nee. Maar Reuning was iemand die zei... Uh, schilderen, dat is uh, uh, dezelfde avond nog op je motor naar Zweden... om je vriendinnetje te bezoeken. ja, ja, ja, ja. ja Het is natuurlijk heel romantisch, ja. maar dat raakte mij. Ja, ik, ik, ja, ja. Ik, ik begreep dat. Want je zegt, ik ben er een beetje door verpest. Want je wil zeggen, ik, ik ben er aan blijven hangen. Aan die manier van kwasten, aan, aan, aan die intensiteit van, van schilderen. Nee, het was een beetje dat ik uh, dacht dat ik leraar moest worden... want ik moest toch immers mijn brood verdienen. Oh, ja. En toen merkte ik dat ik helemaal geen leraar oh. wilde. Worden. Ik wou gewoon uh, schilderen. schilderen. En, ik, en ik dacht, dat betekent dus ja. de rest van het leven op een houtje buiten. Ja, ja, ja, en dat, dat, dat was een treurige ja, ja. conclusie. Oh ja, ja, ja, ja. Dat valt dus nu wel mee, hè, meneer Drukker. Ik kan iedereen oh, aanraden om ja. dat te denken. <laughs> ja, dat is een beter uitgangspunt dan tegenovergestelde. Ja, maar nou, dat, je, dat is tegenwoordig ja. ook, zie je dat. Hè? Dat mensen ja. die maken werken, dat, dat is uh, alleen maar geschikt voor, voor uh, ja. wandelen als het stedelijk. En dat is, uh, dat is een mentaliteit die, die vroeger echt niet op academisch te herkennen was. Ik moet zeggen, de laatste drie jaar zal het wel wat veranderd zijn. Toen jij klaar was met die academie, dat is toch ook alweer bijna 25 jaar geleden... als ik ja. zo vrij mag zijn... Ja. Toen was je toch niet in met helemaal je figuratie. Toen had jij het moeilijk. Nou ja, dat was, wij deden iets wat, werkelijk, wat mensen niet interessant vonden. Het ging er helemaal niet over in de kunst. Daarbij, ik weet nog zelfs dat ik boze feministisch op mijn dak kreeg... omdat ik een naakte vrouw had getekend. Ja. En ik was daar zelf natuurlijk ook door beïnvloed, want mijn vriendinnen waren ook feministisch. En dat was een en al onderwerp. Dus het was uh, geen goede tijd. Ik weet dat ik op een gegeven moment een kaartje liet drukken... van een van mijn schilderijen, een stille Nou, dat was echt een belachelijke daad. Ja. Je, een kaartje ja, ja, ja. drukken van een schilderij. Je bent geen Rembrandt. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat krijg je te horen. Ja, ja. En dus, dus die maar het is die tijd zo. Waanzinnig, veranderd. Waanzinnig veranderd. Wat, wat is de, de grootste reden dat, dat die verschuiving is gekomen, denk jij? Wat er gebeurt, en zeker heel in de allerlaatste tijd, wat je ziet, is dat. Uh, kijk, decennia lang, dat uitte zich ook in de steun van overheden naar kunst, uh, hebben wij last gehad van het, wat ik dan maar noem, het Van Gogh-syndroom. Van, uh, van Gogh is een schilder die werd niet begrepen, maar later was hij heel belangrijk. En dat heeft na de oorlog toch zeker 40 jaar veroorzaakt... dat mensen, gewone mensen, die denken... oh ja, het is een kunstenaar. Ja, ik snap helemaal niet wat hij doet. Het is echt heel onbegrijpelijk wat hij doet. Uh, eigenlijk vind ik er niks aan. Maar ja, het zal wel goed zijn. Ik weet dat niet. Dat weet ik niet. Ik snap het niet. Dat is een mentaliteit die mensen altijd gehad hebben. En de laatste jaren is dat helemaal veranderd. Want nu zeggen we... Dikke shit. Ja, het zal wel wat zijn, maar ik vind het helemaal niks. Zo iemand mag toch geen geld hebben. Dat is ineens een, ja, een mentaliteitsverandering. Ja, maar dat is dus, het is dus allemaal linkse hobby geworden. Ja, maar ik wil dat nou die, die simpele termen even, even vermijden. Omdat dit wel een soort ingewikkeldheid was. Die, het is zo dat mensen altijd veel te veel respect hebben gehad voor alles wat met kunst te maken heeft. En dat is pas sinds de Tweede Wereldoorlog, denk jij? Uh, nee, de, de, oh. ja, nou, ik denk ja, het wel. Want kijk, uh, vroeger hadden we kunstenaars überhaupt geen geld. Maar we hebben op een gegeven moment gedacht... kunstenaars, dat is belangrijk, dat moet je koesteren. Want heel vaak snap je het nog niet op het moment zelf. En dat snap je pas later. En dan blijken ze groot te worden. Maar dat is natuurlijk niet bij iedereen zo. Dat is bij ja. zeldzame, uitzonderlijke gevallen zo. Zoals ja. bij Van Gogh. Ja. Maar dat heeft ervoor gezorgd dat wij altijd veel te respectvol zijn naar kunst. En nu slaat moe... dat weer de andere kant op. Gaat want, de andere kant op? Op, want nu is het, ja. ik vind er helemaal niks aan. Ja, uh, ja. Wat, ik snap het niet. Ik, er is gewoon geen. geen Totzij, reet weg, weg ermee. Ja, weg ja, ermee. Ja, ja, ja. En dat, is, dat slaat helemaal door. Ja, ja, ja, ja. Maar ik denk ja, dat doe ik met linkse hobby. Dat ja, dat ernstiger. snap ik wel. Maar ja, ja. Ik, uh, als, je, als je het over de linkse hobby hebt. Dan maar moeten het, we ergens in het midden uitkomen? Nou, ik denk het wel. Want dat is, ja. dit laatste is natuurlijk ook ja. niet goed. Want je, maar mag ik jou dan vragen wat jij van uh, die mevrouw vindt van het Stedelijk Museum? En hoe, wat er nu met het Stedelijk Museum gebeurt hier in Amsterdam? Ja, ik vind nog niet dat, ik, dat je dat kan zeggen. Want uh, ze heeft net één tijdelijke tentoonstelling gedaan. Daar was ik heel teleurgesteld om. Ja, nou, ik, ik ook. Had een, heel een, erg. verlangen naar op zijn minst de oude collectie. Maar later begreep ik ook dat ze expres juist een, hadden gedacht... we moeten de zalen laten zien. Dus het, het moet allemaal werk zijn wat zo min mogelijk een zaal in... Ja, wat een gelul. Ik ken die oude zalen toch wel? Die zijn gewoon opnieuw geschilderd en gaatjes gepl geplamuurd. Ja. Wat een gelul. Ja, ja en er was ja. nog iets dat de klimaatinstallaties waren niet goed... waardoor die gewone schilderijen er ook niet mochten hangen. Nee. En dat kan allemaal wel waar zijn. En zo, allemaal... Maar goed, voorlopig ga ik ja. naar het Haagse gemeentemuseum... Ja. want daar heb je de ene naar de andere leuke tentoonstelling. Precies, ja. En hier, is... Maar wat vind je dan dat die vrouw... Ja. Uh, die is Amerikaanse. En die wilde dus alleen maar een, een, een Engels sprekende native English speaking assistant. Nou, ik denk dat zij wel een beetje nog uit de tijd van... Uh, ja, zij is uit die tijd, dat kan niet meer. Uit, ...van voor de crisis is. Maar nou, laat Geert er maar niet gekozen. tegenkomen. Zij is gekozen voor de, van voor de crisis. Van voor de crisis, En, ja. en, ik en denk nou dat, zitten we ermee. Zitten we met die taart, met de conceptuele... Ja. Je moet zeker vooruitkijken. En alles moet je ook serieus nemen. Je moet het ook allemaal laten zien. Maar het eenzijdige van de jaren 70, 80 mag voor mij wel verdwijnen. Ja, en dat ja, is ook aan ja. het verdwijnen. Ja. Ja. Kijk, in het buitenland, laten we wel zijn, in buitenland is het al nooit anders geweest. In Nederland is het enige land waar zo'n elite van de goede kunst en de foute kunst heerst. Echt waar? Ja, tuurlijk. In, in, in Engeland hangt toch Damien Hirst naast Lucian Freud in de Royal Academy. Dat is gewoon, een, dat is een feestje, elk jaar wordt dat gevierd en alle grote namen die komen daar. Daar respecteert iedereen elkaar. Dat is in Spanje zo, dat is in Frankrijk, zo, dat is overal zo. Voel jij je gerespecteerd? Natuurlijk heb ik natuurlijk ook een soort uh, uh, gevoel van niet, niet gerespecteerd. Maar uh, ik heb inmiddels ook wel geleerd dat ik uh, ontzettend goed af ben. En ik ben heel vrij en ik maak wat ik wil. En ik, uh, ja. ik, ik kan er goed van leven. En ik heb nu zelfs zo'n zo prijsje gehad. Dus ik, ik heb het eigenlijk hartstikke goed. Ja. En, en ik onthoud ook altijd dat ik heb veel vrienden in de kunst die juist weer aan die andere kant zitten. Ja. En die uh, waarvan ik dan altijd denk: ja, die worden gesteund, want die krijgen dus, uh, uh, dus die, die krijgen die subsidies en die niet? krijgen stipendia en zo. Dat krijg ik allemaal niet. Maar zij zeggen dan God, ik wou dat er eens een keer iemand op mijn atelier kwam... en die voor een aantal duizendjes een dingetje van me kocht. Ja, en dat heb ik dan weer. Ik bedoel, ja. het is ook nooit goed natuurlijk. Nee, nee. Maar waarom? Omdat jij te toegankelijk bent? Zit je daarom aan die kant van de lijn? Ik maak werk wat uh, laagdrempelig is, ja. ja. En ik wil het ook aan de grote klok hangen. Ik praat er ook over, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik ook belangrijk. En ik heb helemaal niet dat opgesloten wat heel veel kunst heeft. En uh, dat zal ongetwijfeld meespelen. En verder, ja, weet je wel, ik, bedoel, ik ben een aardige schilder... Er zijn er wel meer van. Het is een combinatie. Je moet er ook wat mee doen. Je moet ook uh, ideeën hebben. Je moet ook een beetje energie hebben. Je moet bruik. Ja, en je niet. moet er ook goed over kunnen willen. Nou, beloof dat u volgend jaar nou ook naar die realismebeurs gaat... en dat u af en toe zijn galerie binnenloopt hè, met die kunstkoopregeling. Dat is een goed idee. Vijf, hè? Ik begin het koud te krijgen. Dat was Stiliden, hè? Lekker. Do it again van de plaat. Can't buy a thrill. Ik weet nog of mijn broer die plaat kocht. Helemaal grijs gedraaid. Ik ga mijn feest zoeken, volgens mij, in die andere studio, hè? Hé, hey, tot zo, naast het nieuws.